Afstappen Je bent moeskops, niet? Lopen gaat vluggen. Hou je mond uh, Surplace. Jouw schuld Die eeuwige kritiek van jouw onbelangrijke dingen Ik had het gemakkelijk gehaald Het is mijn opdracht Erik Juist op de onbelangrijke dingen kritiek te oefenen je zou allang pastoor, misschien zelfs deken zijn. Als jij niet zoveel waarde hechtte aan futiliteiten. Ik hoef je pastoor te worden, laat staan deken of. of bischop of kardinaal of paus. Toch hoopt God je. Waartoe? Een andere taak. God zal wel wijzer wezen. Wijzer wijze dan jij, dat is zeker. Wat voor taak? In overeenstemming met je kwaliteiten. Wanneer? Als de tijd rijp is. Waarom maak ik me ongerust zonder iets te zeggen? Wat vind je van me? een typisch feestervorm voor Een typisch feest. Hé, Erik. Was dat tegen mij? Nee, tegen mijn engelbewaarder. Ah. Weet jij er iets van dat ik hier weg zou moeten? Oh ja, waar zou je dan heen moeten? Oh, iets, uh, iets in overeenstemming met mijn kwaliteiten. Eindelijk. Herinner jij je nog wat ik tegen je zei? De allereerste keer toen ik bij je kwam binnenvallen. Toen heb je erg veel gezegd en vooral erg veel gegeten. <laughs> ik zei letterlijk, u was de beste student van het seminari. Zo'n vent zou secretaris van het kapitel moeten worden. Dat zei ik. Zo, dus jij wordt secretaris van het kapitel. Gefeliciteerd. Wil je me kwijt? In het belang van onze moeder, de heilige kerk mag geen offer met de zwaar vallen. Wanneer ga je? Uh, als de tijd rijp is, zei hij. Dan moeten we maar geduldig afwachten. Ja. Was je op weg naar een huisbezoek? Ja, bij slangen. Oké, okay, dan moet je rond, want er is geen mens. En slotmerik is ziek. Hij zal misschien zijn een ronde doen. Bij de voorstelling van Mr. Bongarts was hij niet. Zondag was hij niet in de kerk. De dokter is al drie keer vergeefs aan de deur geweest. En er is al meer dan een week nergens meer huisvuil opgehaald. Bovendien uh, is de hond vooruitgesneld en is niet teruggekomen. Je hebt gelijk, kom mee. Ja. Blanotkerkje. De, de pastoor en ik komen eens kijken hoe het met Marieke is. Hoor je me? Ik heb wat voor je museum. Mijn oude paterfoon met platen die mag je hebben. Misschien aan de andere kant. Ja. Ik kan toch detective moeten worden. Vers water, honger hebben ze ook niet en geen eieren. Hij is dus thuis. Ja, schieten. Toch niet op ons? Op de spreeuwen. Er zijn geen spreeuwen. Omdat ik op ze schiet. Hoe is, het, hoe is het met Marieke? Goed. heel goed. Beter dan ooit. Dan uh, mogen we zeker wel even naar de toe. Ze rust. O hoe is het met het museum? Gesloten. Waarom? Omdat ze rust. Wanneer kom je mijn patifoon halen? Bij gelegenheid. Maar een, een bakje koffie kan er toch zeker wel van af. lendeling! Zag je hem? Een buizerd. Ik dacht even dat je op mij schoot. Barst niet. Het hier van de roofvogels. Steeds brutaler. Ik moet mijn huis bij anders komen ze binnen. Is de, is de dokter geweest? Ja, geweest. En? Hij wil er open snijden, maar daar komt niks van in. Allemaal nieuwsgierigheid. Maar zal Marieke nou niet blij zijn als ze geen pijn meer heeft? Ze heb geen pijn meer. Zegt ze dat? Ze heeft in dagen al niks over pijn gezegd. Slaapt ze? Ja. Slaapt. Als ze wakker wordt, wil je dan zeggen dat wij geweest zijn? Ja. Gewist. Bedankt. Ego, hey was wie is! Ego, hey, wat wint die hond? Dat is hier on... nee, ik. zou dat niet doen. Ik zal de dokter waarschuwen. En misschien. de politie. Ja, kom mee, kom mee. Kom. Wat een waarom wacht u niet tot alle meubels erin staan? Want kan het toch niet altijd zo? Nou, laat eens een beetje plaatsen. Ja. Louis, in die kist daar, daar moet een pak dikke sprit zitten. Pak je die even. Gejat, van de coöperatieve. Niks gejat. Eerlijk betaald aan een zekere Lambert bolte. <laughs> en de suiker en de melk ook. Nou. Waar heb ik nou de lepeltjes? <laughs> Hier, moeder. Gewoon in de koekenpan. Je zal het zien, vanavond ben ik op orde. <laughs> Ja, het wordt vastgezellig, moeder. Hé, man, zet er niet zo'n presenties op. Het lijkt me of je van de bedeling bent. Met die jarkeine gaat tussenwerpsel van jouw er ook niet zo. Ik heb nog wat. Dat ken op. Dat kan niet op. Dat kan niet op. Ah, je koop. Ja kop. Dat <lacht> Jacob, die twee flessen zaten die niet in die kussensloop bij de levensmiddelen? Ja, in de slaapkamer. Levensmiddelen in de slaapkamer. Verrassing. Wat heb jij in godsnaam? Tiks, ben vrolijk. Mag dat ook al niet. Raar wordt vrolijk. Kijk eens. Oh, de Bessie en Neven, wat zonde. Ja, het lijkt wel of er een varken in zit. ook oh, boven de gootsteen, Jacob. En snij je niet lief. Oh, wat zonde. Nou, nou. En die andere fles? Nou, niks aan te doen. Wie wil er advocaat? Ja, dat is goeie moeder, de zwarte kip. De zwarte kip? Wat nou weer? Weet je niet wie dat is, die zwarte kip? Ze noemen ze die vriendin van de hertog, die meid van de maal. Is een kip. Die grapjes wil ik niet meer horen. Ik begrijp het niet. <lacht> maar goed ook, ze is trouwens blond. Geblondeerd, ja. Hé, hey, dat kunnen ze tegenwoordig, met waterstof. Jouw ja, dus? Oh jou, ja, hoor. Ik hou van pudding. Jacob. Oh, lekker. Mag het, moeder? Nou, voor één keertje dan. Zo. Okay. Nou, jongens. Voorlopig bedankt voor al jullie hulp. En ik hoop dat we hier met Doris en Jacob en Klaasje, als ze eerder terug is, heel vredig en gelukkig zullen leven. Ja, moeder, dat wens ik jullie toe. Het is wel geen Katharina Hoeve. Weet je hoe we het moeten noemen? Katharina Hofje. Verrek, ja, dat is een goed idee. Katharina Hofje. Nicolaas Hofje, naar vader. Hmm. Klinkt niet. Klaasjeshof? Hof? Nee, waarom niet? Nee! Katharina Hofje is goed. Ik zet het er zelf op. De gotische letters. Hoe is het dan met Klaasje? Best. Prima, prima. Nou jongens, ik ga het buffet maar ruimen. Jullie gaan zeker terug naar de winkel, hè? Ja. Laten we eerst de bedboemer ophalen. Ja. Finido's? Dus? Karel had gelijk toen hij de naam van die ziekte noemde? Multiple, weet ik. Jezus. Nou, ja, tot zo, moeder. Ja. Jacob, jij niet mee? Blijf nou toch zitten, mens. Ach, waar moet dat toch heen? Als een huisarts en een pastoor aan één tafel eet. Wilt u nog koffie? Ja, graag. Neem zelf ook. Nee, dank u wel. Ik zal je missen, Katrien. Ik zal je verschrikkelijk missen. Ik u ook. Maar hij heeft me ook nodig. Hij is zo alleen. Wanneer ga je? Ach, dat heeft de tijd nog. Eerst mijn opvolgster inwerken. Er is geen opvolgster. Wat heeft u toch tegen Angèle? Dat pronkjuweel van pastoor Bonon? Ik weet niet eens wat ze is. Hier? Hier? Bij Lodewijk. Bij meester Bongaerts, waarom? U weet toch dat zij, Louise en ik vriendinnen waren? Ja, waarom probeert u het nou niet met haar? Ik uh, ik, ik spreek geen Frans. Ik ook niet. En Angèle spreekt perfect Nederlands. Ze past hier niet, Katrien. Ze, ze is te, te mooi, te, te deftig. Ze is erg veranderd. Ze heeft het heel moeilijk gehad. Ze had toch een, uh, een pensioen voor bejaarden, of zo? U heeft er geen idee van hoe oud sommige mannen moeten worden voor ze bejaard zijn. Zo, zo. Die Angèle. Hoor eens, Katrien. Ik, ik, ik moet een huishoudster nee. hebben die even goed is als jij. Even bescheiden. Zorgzaam, hartelijk, vrolijk, lief, goedhartig, geduldig, beschaafd, zuinig. Het lijkt de litanie van alle heiligen wel. Katrien, ik. Ik ben bang. <lacht> Lach me niet uit. Dat zullen mijn kapelaan zijn. Zet nog wat koffie. Angèle Lestrieux. maman ne tremble pas. <lacht> Ik zie geen enkele reden om schaterend voor uw pastoor te verschijnen, eerwaarde heren. Het spijt meneer pastoor, maar ik vertelde net dat ik een paar jaar geleden moest spreken... ...voor de zusters Dominicanessa in Venlo en dat ik me twee keer achter elkaar uh, verschrikkelijk versprak. Ik wou de eerwaarde zusters toespreken met een godsgewijde maagden en zij aan godsgewaagde meiden. Oh. <lacht> en even later had ik het over gods bronnen en zij aan godsgebraden nonnen. <lacht> Sindsdien durf ik geen non meer onder de ogen te komen. Ik ben als de dood voor ze. Zo heeft in ieder zo'n complexe uh, u voor nonnen en ik voor uh, huishoudsters. Uh -huh. uh, daar heb ik geen ervaring mee. Maar als het aan mij lag, dan hoef ik met een bezem de hele troep op een hoop. En tijdens de breviere schilder ik aardappels of dopte erwten. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de concentratie, kapelaan. Oh, jawel. Ik schil snel en dun. Ik bedoel de concentratie bij het gebed, kapelaan. Ik ben altijd Ik heb al... begrip voor het feit dat de veranderingen die zowel moreel als materieel, zowel regionaal als landelijk, die zedert de oorlog hun stempel drukken op onze, op onze samenleving, een gewijzigde benadering van de pastorale taken met zich meebrengt, die van de, van de priester niet alleen een, een zielzorger, maar ook een met de sociale begeleiding van de, van de katholieke arbeider, die vooral in deze streek, waar door de... De, de, de industrialisatie met als gevolg de immigratie van. Eh, A, ah, ja, zelfs anti godsdienstige elementen. Diezelfde katholieke. Ja, eh, neem me niet kwalijk. Ik, ik heb het ergens opgeschreven, maar ik, eh, ik ben het kwijt. We zitten nog steeds in een afhankelijke bijzin, meneer Pastoor. Eh, ja, ja. Of liever twee in nevensig inzinsverband gevoelde ondergeschikte zinnen. De ene eindigt het met gewijzigde benadering meebrengen. De ander... Pardon, pardon. pardon. Redenkundig gezien is, ik heb begrip voor het feit hoofdzin. Met ik onderwerp, heb begrip gezegde. heb werkwoordelijk deel, begrip naamwoordelijk deel. Wel nee, begrip is leidend voorwerp, onzijdig enkelvoud via de naam valt. Uh... Je kan begrip hebben voor vervangen door begrijpen. Ik begrijp het feit. En dan wordt feit leidend voorwerp. Fals! Maar nee, laat me dat toch uitspreken. Nee. Dan kan je net nee, zo goed zeggen, ik begrijp dat het feit enzovoort, enzovoort. En dan wordt die hele, enzovoort, enzovoort, leidend absoluut voorwerp. Zin. Absoluut, absoluut. waar, een leidend voorwerpzin is bijvoorbeeld in een zin als, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Het gedeelte wat jij niet ziet. Ik zie jou, ik onderwerp. Zie je gezegde, jou leidend voorwerp. Dat jou vervangen we door wat jij niet ziet. Dat is stof voor de vijfde klas van de lagere school. Ik had een negen voor taal. Het, dan was het of een slechte school of je had een wit voetje bij de meester. Integendeel, een zwart... Ja, wat had een... ik had willen zeggen is simpel dat... uitgedrukt. Ja, dat u mij niet conservatief, niet vormelijk genoeg vindt. Ja. Uh, nee, het gaat niet om mij, het gaat... ...om zijn doorluchtige hoogwaardigheid. Aha. Wat zijn dan de bezwaren van monsieur? Moet, uh, moet, moet ik hierbij blijven? Een pastoor en zijn kapelaans vormen één ploeg. Bovendien verwacht ik bericht van dokter Aalbersen... ...waar we dringend over moeten praten. Slot, Marieke. Ja. Die is dood. Ja. En ik zal Monsier schrijven en Schrijven en Schrijven te harte nemen, evenals uw goed bedoelde berisping, en ik beloof meer tact en minder temperament in. En... Maar laat me nou toch uitspreken! je zegt, ik schrik me dood. Kapelaan van de Branden was midden in een belofte van meer tact en minder temperament, Katrien. Het spijt me, kapelaan. Uh, mij ook, vrouwtje. Ik wil alleen maar zeggen dat de veldwachter er is. Op, voor mij? Sheesh. Op mijn verzoek van de Branden. In verband met slot, Marieke. Kom maar binnen, Marinus. Dag meneer Pastoor. Dag veldwachter. Dag kapelaan. Dag veldwachter. Dag kapelaan. Veldwachter. Uh, gaat u zitten, gaat u zitten. Dank je, dank je. Veldwachter. Kapelaan van de Branden vertelt ons zojuist iets waar we ernstig van schrikken. Wij maakten ons al geruime tijd zorgen, zorgen die sinds vanochtend toen we openlijk werden bedreigd, aanmerkelijk waren toegenomen in die mate dat we... Niet alleen dokter Albersen, maar ook de sterke arm meende te moeten waarschuwen... U kan altijd op mij rekenen, meneer pastoor. Ik was hier al zoals u weet, toen de oude pastoor hier nog zetelde, zal ik maar ja. zeggen. En van u, kapelaan, herinner ik me als de dag van gisteren uw eerste preek, waar ik u toen nog bij complimenteerde op de kermis. weet u nog. Ach ja, er is inmiddels heel wat veranderd. Al die socialen, dat vreemd volk. Ja, er is geen oude aan. We hebben natuurlijk de steun van de Marie Chaussée, maar het is ook tijd dat ons koers wordt aangepast aan de omstandigheden. Ik ga eerst daags met pensioen en ik zeg zo vaak tegen de vrouw... Zeg... Komt u, Marinus? Graagje, wel, Katrien. We kennen elkaar toch ook al enkele jaartjes? En nou is het dan zover met huh? u. Ja, eindelijk. Beter laat dan nooit. Ik zeg zo vaak tegen de vrouw, die goede meester. Om mijn uh, zin dan af te maken. Um, waar was ik? De, de, de sterke arm meende te moeten waarschuwen. Juist. Altijd doen, de... altijd doen, meneer Pastoor. We zijn ervoor. Beter mee verlegen dan onverlegen. Laatst had ik nog zo'n geval heb. Volgens hè? Uh, kapelaan van de Branden zijn onze ergste vermoedens bewaarheid. Uh, zo is het toch, kapelaan? Ja, ja, ja. Wanneer heeft u dat geconstateerd? Eergisteravond laat. Dus toen al. En bent u binnengelaten? Niet binnengelaten, binnengegaan. De deur stond open. Open. En? Er was niemand. Niemand? Niemand? Zij ook niet? Niemand. Niemand. Ja, waarom heeft u daar niet direct melding van gemaakt? Ik heb een beloofd er met niemand over te praten. Niemand. Waarom niet? Dat was toch uw plicht geweest? Ik vertrouwde erop dat hij binnen een paar dagen tot andere gedachten zou komen. Bovendien was hij gewapend. Gewapend? Met een mes? Met een dubbel centraal geweer met sluiting kaliber 16. 16. Dat klopt. Het woord is aan de veldwachter. Laat open. Niemand, niemand. Die man. Die man. 16. Ah ja. Dan heb ik maar één vraag, eerwaarde heren. En is dan deze. Waar gaat het over? Jongens, maar botenbloemen en pinksterbloemen daar hou je van. He? Hier. Omdat alle kwaaie dingen voorbij zijn. Vanochtend was de pastoor hier met kapelaan Odekerk, maar ze hebben je niet gezien hoor. Nee, ik heb gewoon gezegd dat je het goed maakt en de groeten. En van de branden het beloofd dat hij zich smoel zal houden, dus er kan niks gebeuren. En verder geen nieuws. Uh. Vullers ophalen doe ik niet meer. En het museum het dicht. Het verdriet dat je me in de steek hebt gelaten is over, bijna over. En zo lang zal het wel niet meer duren voor we elkaar weer zien. Huh? Een peert staat in de wei, die komt niks tekort. <tie> Ik ook niet. Ik heb zeker nog een mutaartappels en een zijspek. Nou. Alleen geen jenever meer, maar die zal van de brand brengen, die beloft, doen. Ik zal mijn tijd wel uitdienen, Marieke. Is dat een praalgraf of niet? He? Wat rusten man? Wat rusten. Zet neer. Ik haal wel een pak komen. Kom op, buurtje borrel. Waar heb je hem? Precies waar je zei, daar eens. Haal hem. Kommandeer, joh, hem, blaf zelf. Met zulke geintjes. Schenk nou maar in. Wat je koffie? Ik heb geen koffie. Nee, maar ik. Hier. Gemalen. En gevulde koeken. Jij lijkt Jezus wel op de een kana. Lees je Bijbel. Jezus heeft nooit Elsken een gevulde koeken uitgedeeld. Waar? Waar? Waar? Ik wil zelf weten. Maar Mariko wou niet dat ik erin zat omdat de had erin gestorven is. Allemaal bijgeloof? Maar je weet nooit. Waar is je bed? Dat heb ik gebruikt voor haar. Vertimmerd. Een mahoniehouten kist. Zet het verdiend. Weet je eerlijk. Hoe lang wou je erbij houden, Goswides? Levenslang natuurlijk. Levenslang? Maar ze is dood levenslang dood. Weet je dat dat niet mag? Stel je voor dat iedereen zijn dierbare doder in de tuin begroef. In de stad op een bovenhuis, ik ken dat niet. Maar geen mens, behalve ik, weet dat ze dood is. Geen mens heeft er wat mee te maken. Ze is van mij. Ze is alleen van mij. De dokter moet de doodsoorzaak vaststellen. De gemeentesecretarie moet het overlijden aantekenen in een bevolkingsregister. En vooral, nou ligt Marieke zonder rekening in ongewijde aarde. Heeft geen mens wat mee te maken, ze is van mij. De gemeente heb ik gezet. Ze is van God? Ja. We zijn allemaal van God. Zullen ze er nog wel een? Ik ook. Als het van de branden lukt, slangen de schikste van overtuigen... dat ze recht heeft op een begrafenis in gewijde aarde. Kunnen we het misschien geheim houden? Mag je zoiets geheim houden? Vast niet. Daar komt iemand. Dat is het dokter. Waar bent u in godsnaam mee bezig? Van de branden is binnen bij slangen en probeert hem tot andere gedachten te brengen. En uh, de veldwachter is met drie wegwerkers bezig de doden op te graven. Drie wegwerkers, mijn god. Een geval als dit kun je niet wegwerken. Hier moet de justitie ingekend worden. En een schandaal veroorzaken, dokter? Heren, we leven niet in de middeleeuwen. Er is een vrouw overleden. En heimelijk begraven op particulier terrein. Doodsoorzaak onbekend. Overlijdensdatum onbekend. Medische hulp geweigerd. En wat gebeurt? Een veldwachter en drie wegwerkers schaven we naar opbrengen en naar het lijkenhuisje. Requiemis, begrafenis. En de dokter moet maar een valse zakten en een valse, een valse doodsoorzaak vaststellen. Als dit uitlekt, dan word ik voorgoed gescharst. U zegt doodsoorzaak onbekend, maar ze had toch wat aan haar buik? Ze had wat aan haar buik. Mooie medische term voor een arts. Door een operatief ingrijpen te weigeren, heeft Slange haar dood op zich geweten. Misschien heeft zijn primitieve gedachtegang een ingreep verhinderd... ...die misschien haar redding betekend had. Ze was trouwens bijna tachtig. Oh, en dan komt het er niet meer op aan. Ik begrijp niet dat u als geestelijke zoiets kunt goed praten. Ik herken dat een primitief mens als Slange de consequenties niet overziet... ...maar ik kan het arts deze gang van zaken onmogelijk goedkeuren. Wat, wat wilt u dan doen? Aangifte. Niet omdat ik dat wil, maar omdat het mijn plicht is. Ik zal wel zeggen, dat is vlug weg. Maar dat kwam omdat er maar een twintig duim aarde op de kist lag. Dag dokter. Veldwachter, wie heeft u hier voor opdracht gegeven? Weet u niet dat de illegale begrafenis verboden is? Uh, vandaar dat we er hebben opgegraven. Dan komt ze netjes in het lijken uitzien. Jammer dat u niet eerder bij me gekomen was, dokter. Ik? Ja, u wist er toch van? U bent toch de dokter? Ik ben bij mij dagelijks aan de deur geweest, maar ik werd niet toegelaten. Maar u wist dat ze ging. Misschien als je bij mij gekomen was. Ja, een politieman heeft altijd wat meer gezag, was deze nadigheid voorkomen. Enfin, niets aan te doen. Het is nog goed afgelopen. Rij maar mensen? Dat het niet Halt. Halt mensen. Zegt u het maar, dokter. Ze had niet opgegraven mogen worden voor het parket ter plaatse is. Daarna had er sectie moeten worden verricht, proces voor worden opgemaakt en pas dan, als het lichaam is vrijgegeven. Spijtig, mensen. Breng die stakken terug naar de Nee, ik wil niet dat er zo gesold wordt met het lichaam van een dode. Doe wat u doen moet, dokter. Maar Marieke gaat nu naar het kloosterhospitaal. Daar kunt u alle maatregelen nemen die u nodig had. wachten. Nee, maar. Meneer Pastoor en ik nemen en... alle verantwoordelijkheid op ons. We zullen morgen aangifte van het overlijden doen op de secretarie... ...en we gaan nu aan slangen vertellen wat er gebeurd is. Dat hoeft niet meer, kapelaan. Goswinus weet het en hij is er helemaal mee eens. Daar had ik niet aan gedacht. Dat zij bij het laatste oordeel, dan leg ik ergens op het kerkhof en zei, daar staat ze dan onder de appelenboom in de goede goed en ze vindt me nooit. Nooit, nooit, nooit. Gozwinus, waar ben je? Daar, daar had ik niet aan gedacht. Hij zei het. Ik vind dat Goswinus maar een paar nachtjes in het klooster moet logeren. Maar, Misschien wil de dokter hem er wel heen brengen. Wat is zij nou? Zij gaat ook naar het klooster, Goswinus. Ja. Je, je snijdt er niet open hoor, ik denk daarom. Kom dan maar. Dan gaan we samen. Hm? Kom maar. Kom je eerdaags om een patefoon? Morgen vroeg. Uw methoden zijn misschien wat ongebruikelijk. Ze hebben effect. Ik zal het huis afsluiten. Zullen we ons een borrel permitteren? Ja, ik heb het koud gekregen. Ik wacht buiten. Haast je niet. Waarom ben je niet meegegaan? Ik lust geen drank. Van de troon gestoten? Geen hoofd op? Ik wil niet op een troon. Een late Pasenvang. Ik weg omdat God je roept. Ik wil niet. Ik heb hier Doris Bonte voor in je zureheid hoor. Ja. Kom maar hoor, dus. ik zal je even wijzen. Boven bent rechtsaf aan het eind van de gang. Kamer 12. Bedankt. Joep. Oh ja, de goed aan het plaatje. Ja, Dag. Dag, meneer de Hector. Ah, ja. Je bent aangenomen. Hé, hey. nou, dat is dan een kort gesprek. Wel ondergronds, geen leerlinghouwer. Oh, hé, hey, moet ik met succesbroodjes rondgaan? Je weet toch wat van paarden? Ja, mijn vader deed erin. Dat weet ik. We zijn voor het vervoer van en naar de schacht begonnen met twee paarden. Dat moeten er in de loop van het jaar minstens 24 worden. Ondergronds? Wat dacht je? En, en hoe komen ze dan weer boven? In principe nooit. Het is al moeilijk genoeg om ze beneden te krijgen. De liftkooien zijn te klein, dus we hangen ze in een strop boven de kooi. De verdieping hoger, kamer 28, kun je je melden bij de personeelschef. Hij weet ervan. Vanavond draaien ze een filmpje in de Keizer, een voorlichtingsfilmpje, daar zou ik maar heen gaan. Succes. Ik wou u wel bedanken voor uw uh, bemiddeling. Bedankt de portier, maar. Ja, dat heb ik al gedaan, maar... Uh... De toch? Ja. Ja. Nee, nee. Nee, iemand die het nodig vond te blijven luisteren. Hoe is het met je? Nee, dat begrijp ik. Voor mij is het ook niet leuk. Maar oh, die is voorlopig bij de vader. Dat is geen punt. Ik heet meestal in de stationsrestauratie. Biefstuk dopperten. Een vrijdags een school met Slager. Maar u bent Rooms of je bent het niet. En dan stopt de trein naar Amsterdam. Op de eerste perron. En dan stap ik telkens bijna in. Altijd bijna. Eén dag doe ik het. En dan neem ik in Utrecht het lokaaltje naar Beeldhoven. Wanneer? Zaterdag? Ja, natuurlijk. Hoe laat? Drie uur. Ja, dat is heerlijk. Wat? Ik van jou? Dat weet je wel. Nee, kan ik niet. Niet op commando. Je weet het toch wel. Het heeft mijn leven niet eenvoudiger gemaakt, Tineke. Nee, dat is geen verwijt in tegendeel. Je moet alleen niet naar de bekende weg varen. Daar, liefst. Ik heb een mooie plaats voor je, helemaal achterin. Oh, dat is fijn, daar val ik niet zo op. Je komt als priester op de eerste rij terecht. Ja. Niet in de bioscopen, kabelaat. Daar zijn de duurste plaatsen achterin. Oh ja, dat wist ik niet. Daar ja. hebben we je ja. dokter klaar. Kom nog gauw eens met je praten, nu je leven zo gaat veranderen. Dag ja. kabelaat. Dag kabelaat. Nee, niet nee dat is hun schoot. Heimskoot. Hij zei dat toneelstuk van meeste Bolgaard gaat over het zwarte goud. ...dat is te mooi om nu zo'n realistische film te laten bederven. Een groter compliment had ik niet durven hopen. <laughs> maar het was toch. Dat is echt Dames en heren. Dames en heren, dames en heren, euh, dames en heren namens de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond, de KNB, <hums> heet ik vriend en vijand hartelijk welkom op deze avond. Deze avond die dankzij de medewerking van de directie van de staatsmijnen tot stand kon komen. Ja. Met de schitterende toneeluitvoering van meester Bongaerts drama Het Zwarte Goud ja. nog vers in het geheugen. Met Het Zwarte Goud nog vers in het geheugen zal het een extra indrukwekkend zijn de film over de onopgesmukte werkelijkheid te aanschouwen. Helaas moet ik u nogmaals dringend verzoeken niet te roken. Want het materiaal waaruit de film bestaat is zeer brandbaar. En de kleinste vonk kan een ramp veroorzaken. Maar als troost heeft de directie van de Staatsmijnen mij gemachtigd... u tijdens de pauze een rondje aan te bieden. Hey! Oh! De champagne staat op koudhuis, <laughs> hè? Dat mag de koffie zijn, maar ook bier, elske of limonade. Oh, en de KNB, de Katholieke Mijnbekkersbond, doet er daar nog een tweede rondje bij. Hey! Uitsluitend voor leden. Nou, ja, dat wordt dan één bakje slappe thee. <lacht> U kunt zich nu opgeven als lid. Ja, miro, ja, ik! Alsjeblieft, ja. eh. zoals gewoonlijk, geeft Koos weinig het goede voorbeeld. Ja, hey, hey, voor een borrel doe ik alles. Ja. En, en na de pauze zeg ik weer op. <lacht> <lacht> ja, ja. Hij denkt dat KMB betekent... Komt met borrels. Nee, nee, dat betekent... Kom maar betalen! <lacht> oh, ik heb het al gehoord. KNB, keizer moet ontmoeten. Hé, <lacht> hey, K&B, krentenkakkers mag er blijven! Hey, hey, hey. Kan, kan, kan muziek bijdragen? <lacht> nou, uh, oh, ja, KMB, Ja, dat is ook leuk, Kavelaan. Hey, ik, bedoel, ik bedoel, als uh, muziek op de piano kan bijdragen tot het succes van de film... Maar natuurlijk, en oh. Een, app een applausje, Kavelaan, horen ik ja. Jij nee, kan eigenlijk niet zo goed spelen, maar... Nee, dat weet we, de kapper nog geeft niet. Dames en heren, dan vraag ik nu uw aandacht voor de film... over de dappere zwoegers... onder en boven... de donkere wereld van de mijn. De film heet... Die den kompel niet eert... is zijn kolen niet weer. Licht uit. Die den kompel niet eert... Zijn kolen niet weer. Voor de Nederlandse economie is de Limburgse mijnindustrie van grotere betekenis geworden. Ruim 21.000 arbeiders masseren dagelijks de toegangspoort. Men verkleedt zich voor het werk onder den grond. De ene ploeg komt, de andere gaat. Het uithakken der kolen geschiet met de hak. En met den moderne pneumatische hamer. Zo nu en dan doet men af en een schepje bovenop. Steeds meer doet men een beroep op den trouwen viervoeten voor het transport. De keren terug voor de ondergrondse dienst. Aan het einde van den dienst verzamelen de mannen zich bij de lift. Het wassen, Heunink, is verplicht. spoelt men de dorstige keel met melk. Vader komt thuis! En dit zijn de werkers die stoere arbeid Nederlands Bodemschatten helpt ontginnen. Thank you, Manen. Ben ik laat? Nee, juist vroeg had ik dat geweten. Ah, wat geweten? Nee, nee, nee, blijf zitten. Wil je ook nog koffie? Ja. Hé, hey, ja, gezellig. Wat geweten? Dat je zo vroeg zou zijn, had ik hem laten wachten. Wie? Ah, weet oh, koffie. een deftige heer Palmen of zoiets. Palmen? De directeur van Tijder? Ja, dat weet ik niet. Hij was een jaren geleden een keer geweest en toen had hij een onvergetelijke fly gegeten, zei hij. <laughs> Onvergetelijk, zei hij dat? Kwam hij zomaar, of... Nee, uh... wou je spreken? Het had iets met die dokter Poels te maken. Wat het ook is, ik doe het niet. Weet je dat? Ik wil hier niet weg. Wie zegt dat? Ik ben gewaarschuwd. Door wie? Mijn engelbewaarder. Je bent gek. Dat mag je niet zeggen tegen een priester. Ik zeg het tegen mijn eigen broer. Het was een leuke film? Niet leuk. Interessant. Hij vertelde er eens wat over. Kan ik niet. Waarom niet? Ik heb er niks van gezien. Waarom niet? Ik heb er piano bij gespeeld. Waarom? Vraag niet zoveel. Ik heb het zelf aangeboden. Waarom? Weet ik niet, want het was eruit voor ik het En wat heb je zo allemaal gespeeld? Ja, ze deden het licht uit tussen Koest en mijn hoofd. La la la la la. La la la la. Ja! La la la. la. <skracht> Komt die terug? Die palmen. Hij zal morgen om 11 uur met meneer Pastoor zijn of jou komt. Geen haar op mijn hoofd. Waarom niet? Daarom niet! Ik kom namelijk als boodschapper van dokter Poelus. En ik moet u erbij zeggen dat ik hem persoonlijk gevraagd heb... ...om de boodschap aan u over te mogen brengen. Omdat ik destijds, ja, hoe lang is dat alweer geleden... ...onder de indruk, kapelaan, ben gekomen van uw oprechte sociale bewogenheid. Uw idealisme en uw belangstelling voor de mensen in het algemeen... ...en de arbeiders in het bijzonder. Toch hoopt God je. En uh, heeft, u, heeft u een boodschap van dokter Poelus? Ik beschouw het als een voorrecht. Dat ik degene mag zijn die u namens hem verzoekt. De plaats te aanvaarden van almozenier van sociale werken. Ik? Maar ik, ik, ik weet amper... Oh, kapelaan. U kent toch het door Monseigneur Schijnen opgerichte Zwarte Korps? Waarom heel Limburg terecht door de rest van Nederland benijd wordt? Ja, als ik erbij kom, zal Limburg niet meer benijd worden. Oh, schaam je, Erik. De almoeseneers van sociale werken zijn onze grote propagandisten. Als Poels in jou zo iemand ziet, dan kan en mag je niet weigeren. Maar ik kan zich toch vergissen? Oh, nooit, kapelaan. Iemand die zo de gave van het woord paard aan sociale bewogenheid... ...is geschapen voor oh. almoeseneer. Ik wil hier niet weg. Omdat u nog niet weet wat uw standplaats wordt. Roermond. Daar komt u toch vandaan? Roermond? Daar wonen mijn ouders nog. Hm. En... Hoe lang heb ik bedenktijd? Oh, lang. Ik heb hem alleen maar gevraagd en vertel dat ik u zou polsen, meer niet. Een um, glaasje Madeira, heren. Ach, graag. Dank u. Zee. Nee, dank u. Ik voel me een beetje misselijk. Kom, uh. kom, kom, kapelaan. Ik geloof dat u zichzelf schromelijk onderschat. En ik geloof oh. dat u mij schromelijk overschat. Pardon. Tje. het is teleurstellend dat kapelaan Odekerke niet bereid is om deze functie op zich te nemen. Kapelaan Odekerke is bereid. Alleen zijn maag komt er nog tegen in opstand. Proost, pan. Ik dat ik volgende week iedere nacht thuis ben. Nou, oh, schepper. Kom maar gauw, lekker ontbijten. Brrm, taxi. Brum. Brum. Brum. Adem, uitstappen. Goedemorgen moeder. Ja, jongen. Het ruikt goed. Ja. En hoe is het bevallen? Prima. De eerste nachtschicht. Ja, prima. Oh, dat meen je niet, hè? Ja, dat niet. moe, hè? Nee. Hoe is het met Piet? Piet? Die ruim die blind wordt. Je wordt niet blind. Gewoon een week naar boven om weer aan daglicht te wennen, zegt Jutte. Dat is een baas die over de paarden gaat. En dan? Dan gaat hij weer naar beneden. Of zijn er naar nou beneden? Mm. Twaalf pas. Maar Mijn de er nog twee bel te koop heeft staan. Stakkers. Waarom? Allemaal koud bloed. Ja, je moet geen Arabische hengst omlaag sturen, natuurlijk. Ik heb nog hele zwarte randen om je ogen. Waar een mens zin in heeft. Moet het me niet tegenmaken, moeder. Als ik een vent was, dan uh, dat deed ik het ook. Ja. ja. Het is vast iets waar je op de duur niet meer buiten kan. Hoe weet jij dat? Dat denk ik. Een uh, andere wereld. Een geheim dat je hebt samen met je kameraden. Mm, dat heb je van je vader. Ik heb wel meer van mijn vader. Kom hier. Je stinkt nog goed eens safe? He? We moeten opschieten, kaasje. Waarom? Eet jij nou maar door en dan ga je wat rusten. En over een paar uur zijn wij terug. Meester Bon gaat trouwen bij Katrien van de Pastoor. Hmm, ja. Ik denk al, als zien u er deftig uit. Maar ga ik toch zeker mee? En nee, doe nou. Schaamt u zich voor me? Dat weet je wel beter. Maar jij hebt je rust nodig. Ik trek mijn zondagse pak aan en ik ga mee. Allicht. Ah, thuis. is Erik klaar? Erik. Ik van de branden. Ik kom. Nieuw kleedje? Ja. Zelf gemaakt. Kunt u dat zien? Al het begin is moeilijk. Hé hey, almozenier schiet eens op! Anders trouwt je oude huishoudster zonder jou als uh, subdiake. Hoe weet je dat? Omdat de slag van half tien is. Van dat uh, Almoeselier? Ik ben bij het Poels geweest, ik heb je aanbevolen. Dat je. Ja, maar ik weet het toch, doe je het? Geen haar op mijn hoofd. Standplaats Roermond. Ik weet een dierbaar plekje. Het is aan het moederhart, Waar ik lachen kan bij vreugde. En winnen kan bij smart. Waarom doe jij het niet? Ze zullen me aanzien komen. Standsorganisaties zijn niks voor mij. Maar jij bent geboren voor elke vorm van propaganda fide. Ik zie je nog eens met een rode hoed op Pietersplein. Kom op gaan. Ja. Drie het zo. Kom maar naar het feest hoor. Gelegd, dat scheelt dit huishoudgant. Nee, ik heb erover nagedacht, maar ik blijf hier, Dirk. Ik ben van dit dorp gaan houden. Waarom? is toch overal hetzelfde? Hetzelfde, wel, maar heer, ik heb het hier moeilijk gehad. Ik ben hier gelukkig geweest. Ik had hier vrienden, ik was hier thuis. Ik was hier... Verliefd! Ik? <lacht> Hoe kom je erbij? Heb je je een verteld? Heb je een <lacht> heb je een verteld? Hoe ik eet nou een beetje door. Anders ga je maar niet mee naar de kerk. Zal ik eens een eindje? Belachelijk, hij kan best zelf eten. <lacht> nee? Alsjeblieft. Dan ga je maar naar Geertje in de keuken. He? Geertje. Neem jij Johannes eens, want het is weer zo ver. Ja he? hoor, kom altijd op hetzelfde. Is hij er nog niet? Nee. Zeker het laatste moment spijt gekregen. Lodewijk. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Oh, goedemorgen. Ik weet niet de, wat ik heb. De zenuwen. Ik heb zeker, zeker iets verkeerds gegeten. Ik ben al drie keer geweest. Eet een banaan, dat stopt. Nee, nee, ik moet toch de communie? Dan krijg je trouwens niks in. Laten het. Tien over half. Hoe zie ik eruit? Als Lodewijk de 15e op weg naar het schavot. Dat was Lodewijk de 16e januari 1793. Ja, meester. Katrien, was Louises beste vriendin, dat blijft een feit. Louise zal zich met u verheugen. Wel ja, en als de kogel eenmaal door de kerk is... Dat Maar dat is toch een overdreven luxe voor die 100 meter. Dat... Ik doe wel open. Waar is uw bruidsboeket? Huh? Uh, in de logeerkamer, of nee? Nee, in de, in de keuken, of Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik, hier. Oh. Dank je. Nou, dan... Uh... Waar heb je dat laten maken? Bij van de Ven In Sittard? Ik zou zweren bij die Joor. Waarom vind je het niet mooi? Het is je eens door het couture. Dat geeft niet als het maar netjes is. Denk je dat je het redt bij de pastoor? Als de pastoor het maar redt met mij. Heb je hem alles verteld? Ach, als die van een ander hoort, is het veel erger. Ach, nou ja. Ik ben hier toch maar tijdelijk. Dat is toch nergens voor nodig. Als je nu maar oprecht gelooft dat je leven in het ...voor goed verleden tijd is. Dat is Als hij maar geen diarree meer heeft. En als hij het bruisboek heeft, maar niet vergeten. Wil jij misschien even open doen? Dat kan ik als bruid toch niet doen. Nee. Dag Lodewijk. Dag kind. Is ze klaar? Ze verwacht je. Oh, natuurlijk. Je bouwtspoeket. Hè? Oh o, oh, oh, ja. Ik ben zo te Ach, Misschien mag ik even vlug mijn ja. handen wassen. Ja, natuurlijk. Zal ik zo lang de boeket? O, oh, oh, ja, graag. Is ze zenuwachtig? Nee, nee. Alleen zielschoon. Onbegrijpelijk. Ze Is een dappere vrouw, Angel. Ja. Nee, dat kan er eigenlijk niet, hè, jonge paar? Wat? Ze zijn samen, ja. samen zijn ze honderd jaar. Nou ja. ja, joh, dan halen we het er weer af. Zakken jongens! Jacob, kijk jij eens even of er een paar spelden willen zijn. Ja, Dus zorg elkaar. Truus, help je even? C'est oui, pas ça.